5 uur. Het NOS Journaal. Job Boot. Overheidstekort valt in 2015 veel hoger uit dan verwacht. Zeker één dode bij explosie in nucleair complex Frankrijk. En faillissement saap aangevraagd. <truimert>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 Volgens Europese regels mag het tekort niet hoger zijn dan 3%. Uit de macro-economische verkenningen van het CPB blijkt dat de economie volgend jaar nog maar met 1% groeit. De werkloosheid stijgt meer dan verwacht. De koopkracht daalt gemiddeld met 1%. In juni werd nog uitgegaan van 1,25%.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 Fukushima werd zwaar getroffen door de aardbeving en tsunami van 11 maart. Er is veel radioactief materiaal gelekt... en het gebied rond de centrale blijft mogelijk nog tientallen jaren onbewoonbaar. Twee Zweedse vakbonden hebben bij de rechter een faillissementaanvraag voor saap ingediend. De bonden vertegenwoordigen kantoorpersoneel en hoger kader.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 In het buitenland nemen enkele Nederlanders actief deel aan de jihad, zegt de AIVD. Afgelopen weekend werd duidelijk dat bij de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab een Nederlander actief is. Tientallen Nederlanders hebben volgens de dienst de afgelopen twee jaar pogingen gedaan om in islamitische landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië gevechtstraining en ervaring op te doen.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 ABB Verkeersinformatie. Nou, u hoorde het al, het nieuws. Problemen op de A50 bij Arnhem. Grote problemen zelfs. Want de A50 is voorlopig dicht en dat zorgt op alle omringende uh, snelwegen voor lange files. Op de A12 bijvoorbeeld Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en Knop het Waterberg 11 kilometer. En vanuit Duitsland bij Arnhem Noord 5 kilometer. De afsluiting is op de rijbaan vanuit Arnhem. Daar staat bij Knop het Waterberg uh, nu. De weg is daar dicht richting Apeldoorn. En richting Arnhem een 9 kilometer file voor datzelfde knooppunt. Omrijden kan via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. In de rand staat de normale spits, maar wel een ongeluk op de A9. Alkmaar-Amstelveen, het Rotterpolderplein, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En in Brabant ten slot een opvallende file op de A58, Tilburg naar Breda. Bij Geelse 6 kilometer.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 8 over 5. goedemiddag. Grote overstromingen in Pakistan. Meer dan 200 doden in de afgelopen weken. Een miljoen mensen geëvacueerd. Meer dan 2000 dorpen ondergelopen. En de watersnood nabij de Indusrivier wordt erger. Dat zometeen. Eerst gaan we naar Amsterdam. Want sinds vanmiddag 2 uur praten de 19 voorzitters van de FNV-bonden daar over het pensioenakkoord. Voor FNV een belangrijke vergadering, want er is veel oneenigheid over... Peter van der Meerschout staat daar voor de deur. Peter, hoor je al enige berichten naar buiten komen? Nou nee, eigenlijk niet zo heel veel. We weten alleen dus dat die 19 bonden, de voorzitters nu bij elkaar zitten. Um, elke bond heeft een aantal stemmen. In totaal gaat het over 343 stemmen die moeten worden verdeeld. En de ene bond is wat groter, heeft wat meer leden. Dus dat weegt allemaal weer wat meer. Nou, dat, dat, dat moet allemaal uh, nog even goed worden, uh, worden uitgezocht. Maar goed, we weten natuurlijk wel al dat sinds vrijdag er eigenlijk drie bonden tegen zijn. De een wat harder dan de ander. En je hebt de FvV Bouw, die hebben gezegd wij zijn tegen dit pensioenakkoord. nee tenzij er een aantal aanpassingen komen. FNV-bondgenoten, de grootste bond binnen de FNV-organisatie... die hebben gewoon een keihard nee gezegd. En dan natuurlijk ook nog de ambtenaren. De ambtenaren die uh, vorige week met een opkomst van ongeveer 13 procent... 88 procent van de leden hebben nee gezegd. Corrie van Brenk van de advocabo de vicevoorzitter... herhaalt het toch maar even vanmiddag. Ons, uh, ons standpunt blijft nog steeds hetzelfde. Dat is een nee tenzij... Hoe gaat u dan hierin? Want u zult die andere bonden ook wel zien. En iedereen wil toch eigenlijk wel dat FNV met één mond spreekt? Ja, dus ik verwacht ook dat we na vandaag verder gaan onderhandelen. Het is eigenlijk het meest realistische scenario. Niet vandaag een ja of een nee. Gewoon, we gaan nog even kijken of dat we bij de minister en de werkgevers wat kunnen halen. Vandaag duidelijk dat dit het niet is. Dus, dus het moet verbeterd worden. Ja. En dus koersen eh, ze aan op aanpassingen. Peter, welke zijn dat dan inhoudelijk gezien? Nou ja, dat is beetje, het is een beetje linksom rechtsom. Het gaat bij uh, zowel de afa als ook bij bouw... gaat het om uh, mensen met een laag inkomen... die uh, ook weer bijvoorbeeld met een, met een zwaar beroep... toch op een bepaald moment niet op 66... maar gewoon weer op 65 jaar zouden kunnen stoppen met werken. Maar ja, dan moet er wel iets voor worden gedaan. Dan moeten die, die mensen daarvoor wel kunnen, uh, kunnen sparen. Aan de andere kant de werkgevers. Op het moment dat uh, uh, het niet zo goed gaat met de aanvullende pensioenen... omdat bijvoorbeeld de beurs in Storten, wat we vandaag ook weer zien, ja, dan moeten die werkgevers over de streep worden getrokken... vinden uh, die twee bonden nu nog, die drie bonden, uh, dat zij meer bij moeten gaan, uh, uh, gaan storten. Uh, uh, het, zijn, het zijn dit soort... Het zijn dit soort aanpassingen, denk ik, wilde Peter van der Meerschout zeggen... waar uh, de bonden binnen de FNV op aansturen. Nou, zodra die nieuws heeft, dan horen wij meer van Peter van der Oh, Peter, je bent er weer. Oh. Ja, ik was je verhaal al ja, af maken. Ja, ik ben er Goed, ik... Ja, nou, wat er dus geprobeerd wordt is om een aantal aanpassingen te doen. Maar de ene bond, zoals ik net ook al zei, de ene bond staat er wat geharnaster in dan de andere. Henk van der Kolk, bijvoorbeeld FNV-bondgenoten. Ik ga in eerste instantie een oordeel geven, want dat is de vraag die voor ligt over het akkoord. Nou, dan is het een nee. En dan gaan we het hebben over, en wat moeten we dan vervolgens doen? Wij vinden dat er dan weer opnieuw onderhandeld moet worden. Dus ook wij hebben onze voorwaarden. Ook wij gaan zeggen: van een nee alleen volstaat niet. Dan moet je het hebben over een wat dan. Nou, dat is wat ons betreft opnieuw onderhandelen. Uh, opnieuw onderhandelen? Ja, nee, tenzij. Onderhandelen. Ja, ja. Ga door, ja, Peter. Henk van der Kolk die staat er gewoon veel harder in. Henk van der Kolk staat er gewoon veel harder in en veel, veel, veel scherper. Eigenlijk kan je gewoon zeggen, met een gestrekt been gaat hij erin... als je dat vergelijkt met die twee andere bonden. En dat maakt dus dat er vandaag hier eigenlijk door Agnes Jongerius... Uh, op eieren moet worden gelopen. En het is maar de vraag of dat zij FNV-bondgenoten binnenboord weten houden. Um, er zou afgelopen weekend een brief vanuit bondgenoten... naar het bestuur van de FNV zijn gegaan. Bij ons blijft een nee, een nee. En dat klinkt dan weer zo dreigend dat ze bijna zouden kunnen zeggen... en als jullie niet met ons meegaan en we gaan opnieuw heronderhandelen... dan stappen wij er gewoon uit. En dat is het meest vergaande wat hier nu een beetje uh, uh, de ronde doet... is dus dat de FNV-bondgenoten eruit zou stappen. Ik kan het me haast niet voorstellen... want dan heb je een zware scheuring hier binnen de, uh, binnen de vakcentrale binnen de vakcentrale FNV. En dat betekent ook gewoon het einde van, uh, van Agnes Jongerius als, uh, als voorzitter. Daar moeten we nu nog niet op vooruit lopen. Een ander scenario zou nog kunnen zijn dat er weer wat tijd wordt gekocht. Dat ze zeggen nee, we gaan nu nog niet akkoord, maar we zeggen ook nog niet dus ja. We leggen het eigenlijk weer terug bij de politiek. We leggen het weer terug bij de minister en we leggen het weer terug bij de werkgevers. Of dat de andere vakcentrale, CNV, die al akkoord is gegaan, en MHP... Um, of dat die dan mee akkoord gaan, dat is nog maar de vraag. Maar alles ligt nog open en voor zodra er nieuws is... Dan horen wij dat van Peter van der gaat. Ik weet niet of dat deze uitzending gaat lukken. We zullen zien, tot half zeven. Het crisisoverleg over Griekenland gaat in hoog tempo door. En op hoog niveau. Vandaag was voorzitter Barroso van de Europese Commissie in Berlijn... voor overleg met bondskanselier Merkel. Ze bleken het roerend eens. Landen zoals Griekenland moeten beter hun best doen... om de begroting op orde te krijgen. Merkel staat in eigen land steeds meer onder druk. Ook in haar eigen coalitie zeggen mensen nu hardop... dat Griekenland misschien maar beter af is zonder euro. Wat raakt er eerder op? De kredieten voor Griekenland of het geduld van de grootste betalers van die kredieten, de Duitsers? De bedoeling van de noodhulp was juist om Griekenland in de euro te houden en te voorkomen dat het land failliet gaat. Maar het taboe is dit weekend gebroken. De Duitse minister van Economische Zaken wil ook nadenken over een Grieks faillissement. Om de euro te stabiliseren, darf es geen denkverboten meer geven. Daartoe geeft in laatste consequentie ook een... Eine... ...geordnete insolvenst. Philip Reusler is behalve minister van Economische Zaken... ...ook vice-kanselier in het kabinet van Angela Merkel... ...en partijvoorzitter van de liberale FDP. Die partij voelt de druk van de publieke opinie... ...en van opstandige leden... ...die hebben er volgens secretaris-generaal Lindner... ...geen begrip meer voor... ...als de Grieken zich niet aan de afspraken houden. De deutschen steuerzahler hebben geen verständnis daarvoor... ...want het principe leisting tegen gegenleisting gebrochen werden würde. Länder die onwillig uh, zijn of dat niet vermogen, die kunnen keine noodhulp ervaren. En voor die bracht andere wegen. Dan zijn er andere wegen, zegt hij, die Griekenland failliet laten gaan. En dan mogen ze zelf kiezen of ze de euro verlaten. Maar een echte keuze hebben ze dan natuurlijk niet. Volgens econoom Hans Werner Zin zou het helemaal niet slecht voor Griekenland zijn... als ze de oude drachmen weer invoeren. Die kunnen ze dan in waarde laten dalen. En op die manier worden ze weer concurrerend. Griekenland kunt dus in nu op het niveau der Turkije gaan en genauso wettbewerbsserig worden wie het Turkije heute is. Dan komen ze in de positie van Turkije, die hebben een enorme groei. De Grieken maken ongeveer dezelfde producten en kunnen ook meer toeristen trekken. Dan komen ze er weer bovenop. Professor Zin is leider van een economisch instituut in München en een van de vaste adviseurs van de Duitse regering. Ik vroeg hem wat voor Nederland en Duitsland uit puur eigen belang de beste oplossing zou zijn. Ja, dat is natuurlijk billiger, Griekenland pleite gehen te laten. dan moet man uh, eventueel zijn eigen banken retten. Obwohl Griekenland. failliet laten gaan is voor ons goedkoper. Dan zijn we van die bodemloze put af. Hooguit moeten we onze eigen banken dan helpen. Die hebben veel geld aan Griekenland geleend. Maar die redden het trouwens nog wel, de Duitse en de Franse banken... als ze alleen de schuld van Griekenland niet terugkrijgen. Pas als Spanje of Italië failliet gaan... moeten bijvoorbeeld Duitsland zijn eigen banken redden. Voor bondskanselier Merkel komt het allemaal erg ongelegen. Ze houdt vast aan haar oude belofte... we laten Griekenland niet in de steek. En daarom treedt de fractiesecretaris van haar partij, Peter Altmaier... een van haar naaste vertrouwelingen... voor alle microfoons en camera's op... om te waarschuwen voor speculaties. Griekenland bekomt die volgende hulpstrange alleen als het zijn Hausaufgaben maakt. Dat moet nu doorgezet worden. Alle andere speculaties zijn contraproductief en gevaarlijk. Dat is contraproductief en gevaarlijk. Ja, Vooral voor Merkel, want haar beleid om Griekenland te steunen krijgt steeds minder steun in haar eigen coalitie. En ook de financiële wereld blijft alarm slaan. De DAX-index van de beurs in Frankfurt daalde vandaag voor het eerst in ruim twee jaar onder de 5000 punten. Grootste verliezers waren de banken. De grootste, Deutsche Bank, verloor zelfs 9%. Want ook de beleggers willen nu wel eens weten waar ze aan toe zijn. Alles, correspondent Wouter Meijer en de beurzen reageren daarop. Daar gaan we na half zes uitgebreid over praten. Zometeen praten we over Saadi, de zoon van Gaddafi die naar Niger is gevlucht. Dat doen we met zijn voormalige fysiotherapeut. Bij de AWB René Passet. Ze spraken van een klein verkeersinfarct rond Arnhem... met lange files op de A12 en de A50... vanwege die afsluiting eh, na het ongeluk met die vrachtwagen... geladen met stukken beton bij knooppunt Waterberg. Nou, dat is wel bekend, maar nu, nu ook een ongeluk op de A15. Goor ik hem naar Nijmegen, bij Geldermalsen 4 Vier kilometer staat er. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. In het zuiden van Pakistan voltrekt zich opnieuw een watersnoodramp. In de provincie Sindh, waar de rivier de Indus in zee stroomt, zijn grote overstromingen als gevolg van zware regenval in de afgelopen weken. Zeker een miljoen huizen zijn beschadigd of vernietigd. Minstens 200 mensen zijn al verdronken. Pakistankenner Olivier Imir, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb het over opnieuw een watersnoodramp. Want een jaar geleden werd Pakistan getroffen door toen een van de grootste watersnoodrampen in zijn geschiedenis. Hebben we het nu over hetzelfde gebied? Uh, het, het gebied is nog wat beperkter, maar wat niet is, kan nog komen. De vooruit, Vooruitzichten voor het uh, weer zijn erg slecht. Men verwacht nog veel meer zware regels vanavond en vannacht. En wat betekent dat voor de, voor de mogelijke omvang van deze watersnoodgang? Het betekent dat het alleen maar erger zal worden en dat het zich zal uitbreiden naar het zuiden van de provincie Punjab. Want het speelt zich dus nu vooral of in, het zuiden van, uh, of in de provincie Sindh zeg maar, in het zuiden van het land. Nou zijn er neem ik aan, toch wel wat maatregelen genomen... nadat er zoveel internationale hulp vorig jaar voor Pakistan werd verstrekt? Ja, dat, dat zou je denken, maar dat valt lelijk tegen. Want veel geld is in diepe zakken verdwenen... ondanks allerlei garanties van de regering in Islamabad... dat het niet het geval zou zijn. Of Welke zou diepe zakken? Um, toch van bestuurders, politici, zakenlieden, landeigenaren... die graag ook een grondje mee wilden pikken van internationale hulp. En er is wel wat gedaan, maar er is nauwelijks gewerkt aan de infrastructuur. Wat had er moeten gebeuren en is niet gebeurd? Naar mijn smaak. Maar ik ben natuurlijk een echte Nederlander. Moet je mooie dijken bouwen en de rivieren zo uitdiepen dat het water netjes wegloopt. En nou is dit in de monsoonentijd, de moesontijd, altijd een probleem. Je kunt niet alles voor zijn, maar je kunt wel een aantal dingen regelen. Ja, dan nou klink ik als een beetje bedwetige Nederlander dan maar in dat opzicht. Maar uh, hadden ze dat dan niet kunnen doen het afgelopen jaar? Na een jaar tijd is een beetje kort en ten tweede, of eigenlijk ten eerste zou ik moeten zeggen... de, de Pakistanse regering heeft zo ongelooflijk veel andere dingen aan zijn hoofd. Er is bijvoorbeeld een financiële crisis gaande, een economische crisis. Het land heeft nauwelijks geld om iets te doen van infrastructuur. Ja, we hadden het net over uh, zeker 1 miljoen huizen die zijn beschadigd of vernietigd. Ik kan me voorstellen na die ramp van vorig jaar dat lang nog niet iedereen in een huis woont. Maakt dat de kans op slachtoffers nu nog groter? Nou, Op zich niet zozeer, denk ik. Het, het zijn goed deels dezelfde gebieden die uh, weer getroffen worden tot nu toe. Een aantal uh, gebieden van vorig jaar ook nu nog niet. Uh, er zijn weer meer dan 4 miljoen mensen dakloos geraakt inmiddels. En er zijn weer duizenden stuk vee omgekomen. Ja. Dus, maar nee. er zitten neem ik aan ook nog wel veel mensen in dat gebied intent, of niet? Ja, en, en er komen er ook steeds meer bij nu natuurlijk weer. Maar ja, en... wat dat betreft verliezen ze minder dan vorige keer, zou je met enig sarcasme kunnen zeggen... Ja. Laat laten we dat maar achterwege laten. Is er, is er hulp onderweg? Er is wel hulp onderweg in de vorm van meer tenten. Met name de Pakistanse tentenfabrikanten hebben opdracht gekregen... van de Pakistanse regering om er heel veel te gaan maken en heel snel. Dus dat komt. De Chinese overheid heeft hulp aangeboden... en de VN is druk bezig. Maar ook het Pakistanse leger is weer ingezet... Met het, in verband met het evacueren van allerlei mensen... die anders niet bereikt kunnen worden. En u zei net, er wordt meer regen voorspeld vannacht. Ook voor de komende dagen? Ja. Helaas wel. De komende dagen ziet er wat dat betreft heel somber uit voor uh, een stukje noordelijker van Pakistan. Hoe bedoelt u een stukje noordelijker van Pakistan? Uh, meer naar het noorden moet ik zeggen. De provincie Punjab die zal ook een, uh, een flinke tik meekrijgen van dit noodweer. Slecht nieuws dus uh, vanuit Pakistan. We bellen wellicht komende dagen nog een keer met u. Dank in ieder geval voor dit moment. Olivier Immig. Gedetineerden in Vught krijgen een extra verantwoordelijkheid. Sinds kort hebben de gevangenen een hond onder hun hoede... die ze verzorgen en die ze trainen. Het experiment is een succes. Gevangenen zijn positief en de honden varen er wel bij. En ze worden klaargestoomd voor een nieuwe baas. Rambo is gecastreerd zaterdag. Laat hem even snuffelen, maar als die een beetje grommerig is... laat hem even zijn gang gaan. Jullie krijgen allemaal brokjes en worstjes. Een binnenplaats... Tussen allerlei uh, gevangenisgebouwen uh, in. De honden worden uitgelaten. De gevangenen krijgen hun eigen hond. Ongeveer anderhalf uur uh, zijn ze bij elkaar. Twee dames begeleiden. Zes uh, gevangenen. En twee bewakers. Dus je zegt zit, blijf, loopt weg, kom terug, klik en beloon. Wat voor hond heb jij? Deze kruising tussen een, een herders en een mechsherder. Wat doe jij met de hond? Gericht... Trainen voor de opvolgende eigenaar. Ja, dus uh, zitten, liggen, dat je een beetje... Dat je, ja, dat is niet de keer gaan natuurlijk. Mooi hè? Je gaat ontzettend goed. Je traint ook echt heel goed. Ja. Alleen je ziet jouw energie en zijn energie. Je moet een beetje matchen en dan trainen jullie het best. Dus hoe drukker jij wordt, hoe drukker hij wordt. Dat, klopt, ja. dat zie je. Ja, maar in het begin dacht ik van ja, die, die hoort op een boerderij thuis. Maar nou zie ik het ook. Van, die hoeft niet op een boerderij. Die hoort gewoon tussen de mensen. Want hij doet het kijk goed. En ook mijn kinderen, ik zeker, hij doet het keigoed. goed. Marlies is van Dutch Cell Dogs. Nou, weet je wat, wat wij zoeken is een groep die begrip ervoor heeft... wat het is om opgesloten te zitten. Dit zijn honden met stress. En wat we nu hebben zijn jongens die ook opgesloten zitten. En die leggen niet zo druk op een hond. Deze jongens die gaan er gewoon blanco in. En die hebben zoiets van, ik verwacht er niks van... want ik verwacht helemaal van niemand het. Ja. De dierenarts heeft haar nagekeken, want ze was een beetje spugerig. Nee, maar... En ze zijn er nu ook achter dat het inderdaad de stress is... omdat ze het bij jou helemaal niet doet. Dat ze nee. zich veel meer op de gemak voelt. Dus, ze is helemaal helemaal gewend aan mij, hoor. Ja, ze is helemaal gewend aan je. Dus het dus is een kwestie door. van vertrouwen, denk ik. Ja. Veel honden zijn mishandeld. De gedetineerden hebben ook allemaal een behoorlijk zwaar verleden achter de rug. En ze herkennen allemaal, oké, okay, deze honden moeten vandaag even rust. Boris? Boris? kom maar. Goed zo, bravo hond. Jacques, hoe kwamen jullie nou hier op het idee om het te doen? Wat mij opviel is dat voor deze gedetineerden we een hele hoop programma's ontwikkeld hebben. Een hoop interventies, een hoop trainingen. Maar eh, dat ik ze altijd het best zie omgaan met dieren. Ze mogen allemaal een vogeltje, dan wel een vis op cel hebben. En de meesten hebben een vogeltje, waar ze zijn er enorm goed voor zorgen. Dus toen eh, de dames kwamen dat ze problemen hadden met, met eh, honden in asiels die ze maar niet aan de man kregen, van, eh, toen was 1 en 1 2. In het mandje zit een speeltje. Zodra de hond met zijn bek over het speeltje gaat, klik je... En Jouw baas zeg maar hier van de afdeling zei straks... er is een overeenkomst tussen die asielhonden en die gevangenen. Want ze weten allebei wat vastzitten is. Dat klopt. Ja, maar die hond voor die is nog een tikje erg. Want die weet eigenlijk niet waarom hij vastzit. Wij vinden elkaar wel goed aan. Wij we weten wat precies hoe hem werd. Ik hoop straks ook dat ze echt een, een, een goede eigenaar ervoor vinden. Dat zo zijn liefde moet wel van twee kanten komen natuurlijk. Dat is ook voor die honden zo. Nou, ik heb ook een geletineerde die eigenlijk aan de training begonnen is zonder enig zelfvertrouwen. En daar zien we toch dat zelfvertrouwen in die weken groeien. Dat, ze, dat, hij, dat hij zelf ook voelt dat hij, dat hij toch in staat is om een levend wezen. In dit geval zijn eigen hond om die te trainen. Dat hij beter gedrag vertoont. En als goede bijkomstigheid is dat hij ook nog kilo's afgevallen is in, in, in eigen lichaamsgewicht. Dus een stuk gezonder in zijn vel zit. Wanneer komt de hond vrij zeg maar? Ja, dat is dus na de training, dat is uh, drie maanden. Dan hoop ik ook dat hij ook daadwerkelijk. niet meer in het taxi hoeft te zitten. Dat hij gelijk geplaatst gaat worden. Wanneer kom jij vrij? 22 6 2012 ja. Zou je de hond willen hebben uiteindelijk? Ja, ik zou hem zeker willen hebben, maar ja. die, uh, die optie zit er momenteel niet in. Zeg dus maar wie goed doet, wie goed ontmoet. En ik heb nou dezelfde versie, alleen net andersom zeg maar. <laughs> Beste maatjes in de gevangenis van Vught. Een verslag van Theo Verbrugge. Een van de zonen van Gaddafi is naar Niger gevlucht. Het gaat om Saadi, die vooral bekend is geworden als voetballer. Hij hield enige tijd de bank warm bij Italiaanse clubs... en was ook lange tijd aanvoerder van het nationale elftal van Libië. In die tijd was Wilco Grift een jaar de fysiotherapeut... van dat nationale elftal in 1999. Goedemiddag, meneer Grift. Als, als wij het nou over Saadi hebben, wat voor man herinnert u zich? Een, een vriendelijke man. Man. Ik heb jarenlang met hem gewerkt en ik heb geen, uh, geen toestanden met hem meegemaakt. Want hoe raakte u betrokken bij dat Libische voetbal elftal? Nou, de praktijk waar ik, uh, waar ik werkte, daar uh, ja, er wordt heel veel met voetballers gewerkt, voetballerij, veel in het buitenland. Dus je uh, komt veel uh, mensen tegen. En zodoende kwam we een uh, manager in Italië tegen, uh, een Libische man, en die... Uh, uh, die wist ons te vertellen dat, er, um, dat het uh, Nationale Elftal een fysiotherapeuten nodig hadden. Dus het was net na de embargo en toen kwam er ook een buitenlandse trainer, Bersellini. later is Bilardo er nog naartoe gegaan. En zodoende ben ik daar, uh, ben ik daar terecht gekomen. En Saadi was uh, aanvoerder van het elftal. Kon hij ook echt een beetje voetballen of was dat vooral een politieke benoeming? Nou, hij, hij heeft zichzelf gewoon benoemd. Ik bedoel, hij was, uh, hij was de president van de Libische uh, voetbalfederatie. Hij was de eigenaar van een club. Hij hield van voetballen, dus toen kwam is hij automatisch... Uh, was hij speler van de club en was hij ook automatisch geselecteerd... voor, de, um, voor het uh, nationale elftal. Was het een goede en ook voetballer? En op basis was van uh, zijn voetbalkwaliteiten... Nou, hij, kon, hij kon een mooie vrije trap kon hij nemen, absoluut, dat wel. Klopt het trouwens dat u samen met hem uh, in Niger bent geweest, waar hij nu naartoe is gegaan? Ja, ja, ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Dat was niet voor het nationale elftal van Libië, maar uh, voor, zijn, uh, voor zijn club. En toen had hij last van zijn enkel, toen ben ik mee geweest om, uh, om zijn enkel uh, te tapen voor de wedstrijd. Wacht even, u bent helemaal naar Niger gegaan om een enkel te tapen voor een wedstrijd? <laughs> ja, ja, dat klopt. Zo, zo ging dat bij de familie Gaddafi? Dat kon, ja, hij niet, dat. Dat, dat kon hij niet zelf? Een enkel tape, maar dat is ook heel specialistisch werk hoor. Dat, dat moet je niet vergeten. <laughs> zeg, en heeft u later nog contact onderhouden met Sadi? Na dat, na dat ene jaar waarin u hem als fysiotherapeut bij heeft gestaan? Nee, het was toch ook gewoon helemaal klaar. Nee, maar als u, als u nu het afgelopen half jaar al dat nieuws heeft gevolgd... wilt u dan überhaupt nog wel eens een keer met de Gaddafi's in aanraking komen? Nee, maar ja, ik, wist, ik bedoel, ik heb er een jaar lang gezeten. Ik heb er met mijn neus bovenop gezeten. Dus uh, ik, uh, dit is allemaal geen, uh, geen verrassing voor mij. Ik wist wel, uh, wel wat voor uh, de politieke situatie uh, ik te maken had op dat moment. Uh, ja, en de, de kans is uh, natuurlijk niet dat ik uh, ooit nog uh, een keer in contact kom met, uh, met hun. En daar is, meinerzijds is dat ook de afgelopen tien jaar gewoon geen behoefte aan geweest. Dus, uh,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 De grote metaalwerkers, de metaalwerkersvakbond IF Metaal wacht op de uitspraak in hoger beroep over een reorganisatie bij Saab. Chinese investeerders zouden het bedrijf uit de brand kunnen helpen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Himstra? Het is onstuimig weer. Bovenland staat een matige tot krachtige wind, windkracht 4 tot 6, uit het zuiden tot zuidwesten. Aan zee een harde tot stormachtige wind, windkracht 7 tot 8. En in de kustgebieden komen ook nog zware windstoten voor van 75 tot 90 km per uur. Vanavond neemt de wind geleidelijk in kracht af. Verder is het op de meeste plaatsen droog. Vandaag is er dan een afwisseling van wolken en opklaringen koelt af naar een graad of 13, maar het blijft behoorlijk waaien. Matig uit het zuidwesten aan zee en op de wadden krachtig of hard windkracht 6 of 7. Morgen begint de dag droog. Er zijn opklaringen, stapelwolken en het blijft ook grotendeels droog. Pas later op de dag kan een bui overtrekken. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. De wind blijft uit het zuidwesten waaien. Is landinwaarts matig, windkracht 4, aan de westkust 5 en in het waddengebied krachtig en mogelijk hard 6 tot 7 bovenoor. En namorgen blijft het droog tot en met vrijdag... met temperaturen rond 18 graden. Na vrijdag wordt het wat wisselvalliger. ANWB Verkeersinformatie. Rond Arnhem is een verkeersinfarct aan de hand. Grote problemen vooral op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. De weg is daar voorlopig dicht bij het waterberg... omdat er een vrachtwagen is geschaard, geladen met betonblokken. opruimen gaat echt nog uren duren... Het zorgt voor lange files, ook op de snelwegen rond Arnhem. Op de A12 vanuit Utrecht staat bij Klappert-Waterberg 13 kilometer... en vanuit Duitsland 5 kilometer. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de weg wel open... maar bij Klappert-Waterberg 5 kilometer file. Oprijden kan via Barneveld over de A12, de A30 en de A1... maar ook daar zijn inmiddels files ontstaan. In de Randstad is er wel sprake van een normale spits. Wel is een ongeluk gebeurd op de A9, ook maar Amstelveen. Bij het Rottepolderplein, daardoor 6 kilometer. De linkerrijstok is dicht...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 Bel 0800-0403 of kijk op kpn.com zakelijk. MKB Werkplek, voor generatie KPN. Vijf minuten over half zes. De Amsterdamse beurs is zojuist gesloten. 2,75 lager. We gaan zo meteen praten over die malaise op de beurzen. Met bonzend hart, dat is de titel van de autobiografie van Willem Nijholt. Zojuist was de presentatie van het boek in het nieuwe De La Theater in Amsterdam. Meneer Nijholt, goedemiddag. Ja, het is geen autobiografie. Nee? Nee, het, is een, het zijn memoirs, het zijn herinneringen. Een autobiografie is het niet. Maar goed, uh, u noemt het een autobiografie, maar het is een boek... Dat ik geschreven heb, inderdaad. Het is ja. uw verhaal wat u de titel meegeeft met bonzend hart. En dan denk ja. ik vooral aan de stress vlak voordat je op moet in het theater. Ja. Maar er is, er is ongetwijfeld meer, want anders kom je niet op 340 pagina's. Nou, ik zou zeggen, lees het. <lacht> ik zou zeggen, lees het, dan komt u erachter. Het gaat ook over mijn jeugd erin, voornamelijk uit Indonesië en het Japankamp En daar zitten ook uh, een paar leuke avonturen in over de, de toneelwereld die je wilt, enzovoort. En wat uh, gezeur van mij op oh. de moderne tijden. Maar uh, uh, ja, ik ben nog niet op het idee gekomen om het uit te geven. En hier komt Pleunitao aan, mijn dikke vriendin met een man. En ik krijg de tijd niet om iemand op haar een kus te geven. Ben jij niet ziek? Een, uh, even, even een hele dikke, dikke kus voor Pleunitao. Wat zegt u? Even een hele kleine, dikke kus voor Plunito. Dat mag best uh, even, hoor. Pleunito, je krijgt een kus van deze meneer. Ze is al inmiddels doorgelopen en gelijk heeft... want het is een gekke huis hier. Die halen we dan okay. later wel even in. U, de vorm van het boek, meneer uh, Nijholt, het ja. boek met Bonsend hart... is een reeks ja. brieven aan Helle Haas. U bent begonnen ja. met het schrijven in 2005. De laatste brief dateert van ergens 2004. in maart 2011. Ja. Waarom bent u voor deze vorm gekozen, juist met Ik haar? Ik heb niet voor die vorm gekozen. Ik ben heel goed te vinden met Helle S. Haas... En ik ben nog op een gegeven moment, in 2004 trouwens al, uh, gaan schrijven. We hebben samen in een televisieuitzending gezeten van Rick Velderhoff. En dat klikte zo enorm in 1994 of zo, was dat dat we goed bevriend zijn geraakt. Ik heb een waanzinnige bewondering voor haar. En zij heeft uh, aan de andere kant ook een bewondering voor mijn waardige en zo uh, zeer uh, uh, geassocieerde toneelcarrière. En op een gegeven moment ben ik naar haar gaan schrijven. En toen belde ze mij een keer op en zei... Willem, uh, schrijf me eens wat langere brieven. Want je verhalen zijn heel leuk en je hebt een hele goede pen van schrijven. En ja, als Helle haat dat tegen je zegt. Uh, dus ik zei, ach Helle haat, dat meen je toch niet. Dat is, dit is maar gekakel en zo. En uh, toen zei ze, nee, want ik geniet van je brieven. En ik, ik, ik herken... Een schrijver erin, dat vond ik te veel eer. En zo anderhalf jaar geleden belden ze me ineens op en zei: vind je het erg, wanneer ik een paar van jouw brieven laat lezen aan een uh, redacteur bij Querido. En dat is toen gebeurd. En, en toen zei ze, ja, ze willen het uitgeven. Toen was ik iets van. Ja, maar luister eens even. Dit zijn privébrieven. En voort, enzovoort, enzovoort. Maar uh, uh, Hella hield aan en ook uh, Patricia van Querido. Hebben hebben net over de streep getrokken. En zo is het boeken gekomen. Want het zijn meer dan brieven. Alleen in die brieven waarbij de aanhef, beste Hella, uh, gaat u in op details uit uw jeugd in Nederlands-Indië. Ja. Um, uw ziekte, keelkanker, de strijd daartegen. Um, de, de jaloezie in het vak waar u uitgebreid over schrijft. Onder meer over nou, Jos Brink. Wat nou, bent u? He, moeten we nou de sensatie in? Uh, vertel, vraag liever iets over het verhaal van Juliana. Enzovoort. Er daar zoveel nou, leuke dingen in in die brief. Nou, ga je nou ik... net over die Jos Brink gaat? Jullie zijn allemaal sensatiebakken als ik het even zeggen mag. Pff, dat mag je gerust zeggen. Ik, ja, het viel dan, me op toen bakken. ik aan het bladeren was door uw boek. Wat ik wel wil weten, bent u tijdens het schrijven... nog iets nieuws over uzelf te weten gekomen? Ik denk dat een de mens tot aan dat hij in het graf tuimelt... als u tenminste een beetje alert blijft dingen over zichzelf te weten komt. Ik kan zo nu even niets opnoemen. Is het misschien de ziekte van de afgelopen jaren? Nee hoor, absoluut niet. Het is gewoon ouderdom. Ik ben 77. En uh, zo langzamerhand gaat de mensen te realiseren dat je niet even in, uh, in, een, in een wei met zonnebloemen kunt rondhuttelen. En uh, ja, of mezelf nadenken doe ik eigenlijk nooit. Maar ik heb wel een soort... Uh, ja, gevoelstemperatuur, over wat goed en wat slecht is. Ja. Zoals mijn moeder dat noemde, je geweten. Ik wilde en... net zeggen, het boek is natuurlijk een zelfportret, maar misschien nog wel meer een eerbetoon aan uw te vroeg nou... overleden moeder. Is dat wat de lezers vooral moeten meekrijgen? Uh, nou, meekrijgen vind ik niet het woord, maar ze kunnen het oppikken, laat ik het zo zeggen. En wat het moeten dus, ze dan oppikken? Uh, nou, dat, dat, dat een moeder eigenlijk, vind ik... Een moeder die je heeft gedragen en heeft gebaard en er ook voor zorgt dat je een kamp overleeft. Ja, als je daar geen goede gedachten over hebt, dan deug je niet. Laat ik het zo zeggen. <lacht> het is een beetje hard gesteld. Maar uh, mijn moeder is in 59 gestorven en er gaat geen dag voorbij of ik denk aan haar. Dus schrijf ik ook over haar. Als theatermaker, meneer Nijholt, hoe staat ja. het nu met uw bonzend hart? Longt het theater niet langer. Sorry? Hoe staat het nu op uw 77e nou, met uw bonzend nou, hart? Er zijn zo ontzettend veel jongere mensen die heel veel talent hebben... en goede dingen doen. En ik vind het heerlijk om me naar te kijken. Maar ik hoef zelf niet meer zo nodig. Echt niet. Echt niet. Ik ben 52 jaar in dit vak. Althans <lacht> We, we <lacht> hebben het boek met bonzend hart van ja. Willem Nijgold. Met een DVD-box erbij. Uh, ja, ook dat. Ja, uh, uh, glorieus. Maar ik zie het als een soort... Laatste sprong voordat ik de grote afdaling begin. <laughs> ik lees het en pijp er plezier mee. Willem Nijgold, hartelijk dank. Okay, Fijne dag. avond. Dag. Dag. Dag. Dag. Van Willem Nijholt gaan wij naar de nasleep van de hevige hagelbuien van afgelopen zaterdag. Dat zorgt voor enorm veel herstelwerk. Zoveel zelfs dat schadeherstellers uit het buitenland naar Terneuzen komen om garagebedrijven daar te helpen met het repareren van honderden auto's. De schade loopt vermoedelijk in de miljoenen. Vrijwel alle auto's die buiten geparkeerd stonden zijn door de hagel beschadigd. Ik zou ik hier even een handtekening willen als opdracht voor reparatie? Bij Rida en Selecta in Terneuzen is het topdruk. Ze hebben zelfs een verkeersregelaar in moeten zetten om alles in goede banen te leiden. Het parkeerterrein staat helemaal vol. En bij de ontvangstbalie staan ze in een rij tot aan de deur. Uh, hier even uw telefoonnummer nog invullen ja. En eventueel e-mailadres. Ja. Ja, globaal, even hoeveel dukjes erin zitten. Nou, een klein beetje weten hoe we alles in moeten plannen. Is... En dan mag u achteraan sluiten in de rij. Dankjewel. Bij ons is het uh, twee auto's. Die zijn uh, flink beschadigd. De ramen zijn ook uh, kapot. Thuis is het dakraam helemaal uh, eruit geslagen. Dus we zaten gisteren mee uh, de hagelbal binnen. De rolluiken waren naar beneden. Die zijn beschadigd. Dus dat wordt allemaal vernieuwd. Wat een schade, zeg. Schotschade, feinschade, ja. Inderdaad. Maar ja, we overkomen het wel. Ja, u ziet er nog goed uit. En ach, we gaan allemaal een beetje gebutst door het leven ja, juist, soms. Hè? Dan, dan. Ja. Maar toch, ja, dat is een behoorlijke schade. Zat u zelf in de auto? Of op het, nee, nee, nee in het verkeer? we waren thuis. Ze stonden allebei voor de deur. We zagen de zachte bui eraan komen. Jawel. En we konden niet meer in de garage zetten. Zo heel snel ging het. Het was heel angstig. Hij is bekogeld. <laughs> Zo. Ja. Zo, ziet Zo, ziet hij Zo ziet hij eruit. Zo ziet hij eruit. Hier verbleek de snelweg bij Rotterdam volledig bij. Zo zou ik het stellen, ja. Ja, ja, ja, ja. ik was hier vanochtend. Er stonden dertig man, dus... Uh... Ik ben maar teruggekomen. Dus nu is het ooit ietsje rustiger, maar toch nog gedrukt. En kwart over zeven stond de eerste klant al op de stoep en daarna is het eigenlijk uh, half acht kwam, de tweede, misschien daarna is het non-stop uh, doorgegaan. Ja. Het zijn er honderden. Honderden, ja, echt honderden. Ja. Nou, nee, oké, okay, maar als je bellen van reparatie, kan u zelf je voorkeur weer aangeven. Oh, ja, ja, en dan ja, kan u ja, ook vervangend ja. vervoer mee, uh, meenemen als je dat wil. Dat is prima. Ja? Zou ik misschien ook kilometers nog even mogen? Oh, ja, ja. Sommige auto's uh, zien er bijna uit als poffertjespannen. spannen. Uh, ja, je ziet uh, in verschillende grote en gradaties. Sommige uh, weinig met grote reuken, sommige heel veel met heel veel kleintjes. Zelfs eentje met de achteruit eruit. Zo groot waren de hagelstenen die naar beneden kwamen met parkeerterrein. Daar staat een hele file. Mensen krijgen plastic bekertjes met koffie uitgedeeld. Hij is directeur verzekeringszaken, meneer Schroevers van ZLM. En heel veel auto's hier in Zeeland zijn daarbij verzekerd. Althans, ben je er tegen verzekerd? Als je een uh, allriskdekking dekking hebt, dan ben je hier inderdaad tegen verzekerd. Dan is het zelfs uh, gedekt zonder verlies van je no-claim-korting. Ja, wat is de gemiddelde schade als ik die auto zo zie? Er wordt al gezegd, uh, het lijken, de daken lijken poffertjes spannen, met allemaal van die kleine deukjes, soms 20, soms 30. Klopt, ja. In het verleden hebben we al vaker een hagelkalamiteit gehad... maar nooit van deze orde. Maar Prachtig de, woord, hagelkalamiteit. We ja, schrijven mooi, hem he? op, ja. Uh, maar toen hebben we geleerd dat de gemiddeld schadebedrag zo rond de 1750 euro ligt. Wij proberen in samenwerking met het schadeherstelbedrijf zo vlot mogelijk deze schades af te wikkelen. Want je ziet het, het zijn er echt honderden uh, meer dan duizend. We zitten nu op een stand van uh, 1500 schades. Enig bedrag te noemen in totaliteit? Ja, als we dat gemiddeld schadebedrag doortrekken en nog met de uh, schades die we nog verwachten... dan hebben wij alleen al een schadepost van ruim 2,5 miljoen euro voor autoschade. De schade is opgenomen? Ja, de schade is opgenomen. Maar nou ja, wanneer u aan de beurt bent uh, om het te laten herstellen? Het roest niet, he? dus de lak is niet kapot. Dus... Nee, maar het Laat kan wel zin. december worden, hoorde ik net. Ja. Er komen zelfs schadeherstellers uit het buitenland om uh, mee te helpen. Ja, dit is extreem. dit. Zo'n hagelbui heb ik ook nog nooit gezien. Uh... Van lekker is verzekerd. Dat kost hem nog geen held. Veel schade aan auto's in Terneuzen, ook aan veel woningen, dat zag verslaggever Mino Remmers. En in de rest van Nederland zijn inmiddels duizenden schademeldingen gedaan bij verzekeringsmaatschappijen. De beurs in Europa gingen vandaag weer hard onderuit. Zo direct de feiten, de cijfers en de analyse. Bij ja, de AWB zit René Passet. René, je had het een half uur geleden over een verkeersinfarct. Waar zijn de bypasses? Die zijn er eigenlijk niet, Tim. Arnhem is echt aan de beurt vanmiddag vanwege dat uh, ongeluk op die A50... waar een vrachtwagen schaarde bij Knoop het Waterberg. En dat merk je eigenlijk op alle wegen rondom Arnhem. De langste file staat wel op de A12 vanuit Utrecht... tussen de Alfred Wageningen en Knoop het Waterberg, 13 kilometer. Maar ook alle provinciale wegen daar, sluiproutes. Vergeet het maar, het staat allemaal vast. Uh, er is een omleiding wat meer buitenom... via de A30 en de A1, de route via Barneveld. Maar uh, ook daar staan inmiddels files... In de Randstad is het eigenlijk business as usual. Daar valt het wel mee, maar daar waait het wel ontzettend. Vooral langs de westkust heeft het verkeer af en toe een hinder van zware windstoten. Een paar files die natuurlijk uitspringen: de A1 Amsterdam Amersfoort bij Blarikum, 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En de lange file inmiddels op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij het 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. De aandelenbeurzen gingen vandaag behoorlijk hard onderuit. Soms uh, ging het min 4, min 5. Uiteindelijk uh, was het een eindig, eindigde de Amsterdamse AEX op 2,8 procent lager. Jeroen Vetter is van vermogensbeheerder Capital Guards. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat waren de grootste dalers op de beurs? Nou, op de Nederlandse beurs waren het vooral de financials. En dat is eigenlijk in heel Europa zo. Uh, in Frankrijk uh, waren de Franse banken die het hardst getroffen... die wel tot min 10% naar beneden gingen. En dat is eigenlijk het beeld door heel Europa. Het is vooral de financiële sector die uh, keihard is geraakt vandaag. Ja, ING zag ik op een gegeven moment hier in Amsterdam op min 8 staan. Ja. En, en komt dat door de onzekerheid over Griekenland... nu er steeds meer stemmen opgaan, de schulden kwijt te schelden... en het land ertoe bewegen die euro op te geven... Dat klopt. Het is eigenlijk een cocktail van een aantal factoren. Het begon vrijdagmiddag met het opstappen van de, de Duitse. Zeg uh, maar de, de. Ik ben even zijn naam zo snel kwijt. Jurgen Stark, uh, denk ik. Jurgen uh, yeah. Stark, inderdaad. Die als, als bestuurslid opstapte. Omdat hij het niet eens was met het opkoopprogramma. In het weekend uh, kwam het nieuws naar buiten dat Duitsland zich voorbereidt op een zogenaamd plan B. Waarbij ze eigenlijk uh, uitgaan van een faillissement van Griekenland. Nou, dat zou heel slecht nieuws zijn voor banken. Uh, en ze bereiden ook voor hoe ze Duitse banken kunnen ondersteunen. En vanmorgen kwam daar het slechte nieuws overheen dat de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's waarschijnlijk de kredietbeoordelingen van drie de grootste drie Franse banken naar beneden wil bijstellen, omdat die enorm blootgesteld zijn aan Griekse staatsobligaties. Ja, want als je zegt uh, een faillissement van Griekenland is slecht voor de banken, dat betekent die zitten daar met miljarden in die staatsobligaties en dan kunnen ze fluiten naar hun geld. Ja, kijk, als, als een land failliet gaat, he, dan zijn ze verplicht om die uh, nou, internationale boekhoudregels om, om dat af te boeken. Nou, dat gaat gaat om miljarden. En met name Duitse en Franse banken, die hebben zeg maar, van alle Europese banken het meeste van die staatsobligaties in hun boeken staan. Nou, dat is slecht nieuws. Dat is eigenlijk al iets wat al een paar... Ja, dat is al langer bekend. Hè. Dus dat is op zich. Maar het komt nu naar een climax toe. En met name het nieuws dat Duitsland zeg maar, eigenlijk een draai heeft gemaakt dit weekend. Eh, dat, dat geeft eigenlijk een beetje aan dat Duitsland zegt, nou, we hebben misschien nog wel liever op korte termijn pijn van Griekenland dan op lange termijn de pijn van een, van een, van een zeg maar, ...van een zwakke euro. Uh, want liever het klinkt misschien heel onvriendelijk... ...maar liever een faillissement van Griekenland... ...dan van Spanje of Italië. En daarbij gaat er ook een heel duidelijk signaal uh, van uit. Want dat zei de Duitse minister van Financiën... ...Sjojblad ook gezegd. Griekenland kan alleen maar hè, uh, het tweede bedrag krijgen... ...van 110 miljard als ze zich houden aan de afspraken. Nou, stel je voor dat dat dus niet gebeurt, Griekenland gaat failliet... gaat er natuurlijk een heel hard signaal uit naar Spanje en, en, en, en, en Italië en Ierland en Portugal... Eh, dat er niet te sollen valt met de andere eurolanden. -euro landen Ja, en Griekenland failliet, daar houdt dus, uh, houden steeds meer mensen rekening mee. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn, Griekenland failliet... maar ze blijven in de euro, dan is het pro probleem ook niet opgelost. Nee, kijk, er wordt heel vaak gezegd, eh, ook politici die, die komen was met die populistische opmerking, ja, Griekenland moet je er maar uitgooien. Nou, dat kan formeel niet, hè. Nee. Daar, daar moet je het verdrag voor openbreken. Het enige wat zou kunnen, is dat de eurolanden Griekenland onder druk zetten, dat ze er zelf uitstappen, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar dat is eigenlijk voor de Grieken helemaal geen optie, want eh, als die teruggaan naar de drachmen, eh, eh, ja, wat moeten ze dan? Ik bedoel, hun economie, eh, ze hebben bijna geen export, ze, ze moeten het hebben van wat toerisme. Eh, dus het land zal zich helemaal moeten herbezinnen op waar ze überhaupt, had geld meer willen verdienen en dan zijn ze beter af om, om, om in de euro te blijven. En als we even naar de, de banken nog kijken... Uh, dit is wat, wat dreigt een faillissement van Griekenland, zover is het nog niet. Wat wel al zover is, is dat ze enorm veel beurswaarde hebben verloren. Wat kan dat voor die banken op korte termijn voor gevolgen hebben? Nou, het grootste probleem op dit moment is dat, dat Europese banken elkaar onderling minder vertrouwen. Ja, dat, dat, dat kunt u elke dag volgen. Er is een, een, een index die dat, die dat volgt. Of eigenlijk een ratio. Nou, die ratio die loopt de laatste tijd op. Dat betekent dat banken elkaar steeds minder vertrouwen. Uh, ook grote Nederlandse banken hebben dat al in het publiek. Uh, zeg maar in de krant bekendgemaakt. Het slechte. Zegt het nieuws daarvan is, als banken elkaar uh, minder vertrouwen, dan gaat het zeg maar het gewone het verkeer tussen u en mij uh, van overmaken van geld dat gaat op een gegeven moment problemen opleveren, zoals we dat ook hebben gezien in september-oktober 2008. Uh, en wat het ultieme gevolg zou kunnen zijn, is dat uh, mensen geld weg gaan halen bij een bank, omdat die bijvoorbeeld heel slecht, heel, uh, heel vaak heel slecht negatieve nieuws is. Ja, en dat is. Alles behalve wenselijk. Ja, het is ook slecht voor de economie natuurlijk. Nu zijn er vandaag stukken van het kabinet uitgelekt. Van Prinsjesdag, verwachtingen van het Centraal Planbureau. Dat die groei gaat naar 1% in plaats van 1,75% wat eerst werd gedacht. Daarentegen zie je de Europese Centrale Bank. Die ziet nog geen wereldwijde recessie aankomen. Wat moet je nou van dat soort berichten maken? Nou, kijk het punt is, um, de, de officiële cijfers lopen altijd achter de feiten aan. Hè? Dus over een paar maanden horen we eigenlijk pas de, de, de, de cijfers wat, dat consumenten minder gaan besteden. Dus je ziet altijd dat, ze noemen het ook vaak de lagging indicators, zeg maar de indicatoren die achterlopen. Uh, kijk, als u om u heen kijkt, en dat merk ik ook bij mensen in mijn omgeving, heel veel mensen gaan dingen uitstellen, ze gaan consumptie uitstellen. Uh, nou, dat, dat betekent dus dat naar de toekomst toe, de komende maanden, het komende jaar, als er minder geconsumeerd wordt, ja, gaan bedrijven minder verdienen. Uh, en dan is een kans op een recessie wellicht groter. Ja, Dat de huidige indicatoren dat nog niet aangeven, dat kan zo zijn. Maar er is maar de vraag of dat over zes maanden of een jaar nog zo is. Nou, en wat worden deze week de momenten waarop beleggers nog met veel belangstelling naar kijken? Nou, ik denk met name dat het wat, uh, wat beleggers het belangrijkste vinden is helderheid. Je ziet eigenlijk dat het naar een climax toe komt. En wat ze volgens mij, iedereen prijst een faillissement van Griekenland in. Uh, kijk, de, de vraag is even, het, het zal nog denk ik in heel september duren. Want volgens mij pas eind september uh, moet Griekenland uh, over de brug komen hè, of ze voldoen aan al hun eisen. Uh, dus deze week niet specifiek, maar ik denk met name dat uh, elk nieuwsfeitje rondom, uh, met name Griekenland, uh, maar ook misschien wel andere landen, dat kan enorm vuur op de, uh, olie op het vuur gooien. Goed, Jeroen Vetter, maandag is in ieder geval uh, niet goed begonnen voor de beurzen de week. Jeroen Vetter, dank van Capital Card. Graag gedaan. Goedemiddag. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Het parol schrijft dat zo'n 50.000 Amsterdammers de leges voor de identiteitskaart terugkrijgen. Het gaat om Amsterdammers die sinds 26 augustus vorig jaar een identiteitskaart hebben aangeschaft. Afhankelijk van de exacte aankoopdatum krijgen ze ongeveer 43 euro terug. Maximaal is dat dus een totaalbedrag van zo'n 2,1 miljoen euro. De gemeente had zich vorig jaar al voorgenomen om alle leges terug te betalen. Dat gebeurde na de uitspraak van het gerechtshof over de kwestie. Het wachten was op de bevestiging van de Hoge Raad. Die vond vrijdag dus ook dat gemeenten geen leesjes mogen heffen. Amsterdammers die voor teruggave in aanmerking komen... krijgen bericht van de gemeente. Waaronder deze jongen, 3 maal 43 euro. Dank u wel. De volgende kop in het reformatorisch dagblad. Brandweer onderschat risicowerk. De arbeidsinspectie heeft 81 van de 425 korpsen en veiligheidsregio's onderzocht. Daaruit bleek dat 40% de risico's nog steeds onvoldoende in kaart heeft gebracht. Het zijn de korpsen die bij vorige inspecties slecht scoorden. Verder bleek dat de brandweer niet altijd genoeg aandacht heeft... voor explosie- en instortingsgevaar. De korpsen zelf klagen erover dat de digitale C2000-portofoons slecht werken. De meeste korpsen hebben nu zelf maatregelen genomen... om onderling toch goed te kunnen communiceren. Na de Tilburgse hoogleraar Sociale Psychologie Diederik Stapel... is ook de werkwijze van zijn Nijmeegse collega Roos Vonk in opspraak. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit Nijmegen... stelt een onderzoek in naar een studie over het gedrag van vleeseters van deze twee. Vorige week bleek dat Stapel de data voor dit onderzoek heeft verzonnen. De Tilburgse hoogleraar is toen meteen op non-actief gesteld. En collega Vonk meldde eind vorige maand in een persbericht... dat mensen die aan vlees denken egoïstischer zijn. Maar ze van haar collega Stapel daarover niet gecontroleerd. De Radboud Universiteit heeft de procedure rond het bekendmaken van de onderzoeksresultaten inmiddels aangescherpt. De Nijmeegse rector Magnificus heeft volgens NRC Handelsblad gesproken met Vonk. Een onafhankelijke commissie moet nu een oordeel vellen. De ontvangst van FM-radiozenders mag in Midden-Nederland en Noord-Brabant een stuk beter zijn. In Noord-Nederland zijn er nog steeds problemen. Het vermogen van Lopik werd dit weekend opgeschroefd naar 50 Maar daar hebben de luisteraars ten westen van de lijn Lemmer-Leeuwarden geen voordeel van. In sommige gebieden is helemaal geen ontvangst. Het Fries Dagblad schrijft dat nu wordt bekeken of de noodzender in Spannenburg ook meer vermogen kan leveren. Goed nieuws en slecht nieuws voor de eigenaar van een schip van Papiermarché. Het 20 meter lange gevaarte werd gisteren in Friesland te water gelaten. Het goede nieuws is volgens de Leeuwarden Courant dat het blijft drijven. Het slechte nieuws is dat er drie pompen aan het werk zijn om het zo te houden. De eigenaar van het papieren schip is niet bezorgd. Het past volgens hem in de scheepvaarttraditie dat een schip in het begin water maakt. In de Gouden Eeuw werd er altijd gepompt om niet te zinken. Gaten werden zelfs met spek gedicht, zegt de eigenaar. Die zich overigens voorneemt om de slager maar eens te bellen. Nou, komen we niet toe aan het bericht van Camille Eurlings. Die oh. is weer vrijgezel, dus er komen nu weer allerlei analyses op tafel... of die misschien dan toch het CDA gaat helpen. Maar zelf zegt hij daar voorlopig geen zin in te hebben. Als is vrijgezel, kom ik niet. tijd. De kop van Hans-Erik Wennerström. Als je deze opdracht met succes volbrengt... lever ik je het bewijs dat Wennerström...